Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Marokko viert feest na de 2-1 overwinning op Canada. Voor het eerst in 36 jaar is dat land door naar de achtste finales van het WK voetbal. Ook in Nederland wordt de winst gevierd, zoals hier in Amsterdam... waar veel Marokkanen de auto instapten om een rondje te rijden. In de drie grote steden is er extra politie ingezet om de situatie in de gaten te houden. Gebeurt allemaal nadat er tijdens de vorige overwinning op België werd gereld en de sfeer is tot nu toe goed. De gegevens van bijna 93.000 leden van Forum voor Democratie liggen op straat. Het komt door een lek in de nieuwe app van de partij. Het lek werd ontdekt door RTL Nieuws. Allemaal persoonlijke informatie zoals namen, e-mails en rekeningnummers waren in te zien. En inmiddels is het lek gedicht. Bij een halloweenfeest van de studentenvereniging Minerva in Leiden is een student bewusteloos geraakt. Dat is vandaag bekend geworden. De kiel van de student zou dichtgeknepen worden door een medestudent. De twee kregen ruzie nadat er bier werd gegooid. De vereniging heeft bij de politie melding gedaan van zware mishandeling. En de Universiteit van Leiden wil in gesprek gaan met de vereniging over wat er gebeurd is. En misschien ken je ze wel, of heb je er eentje in huis, een adventskalender. Vanaf 1 december, vandaag dus maak je iedere dag een vakje open en haal je er wat lekkers uit. En zo tel je af tot kerst. Zo'n kalender is al eeuwen oud, maar is tegenwoordig weer helemaal hip. En daarom heb je ze in allerlei soorten en maten. Zo heb je ze met beautyproducten, speciaalpils en komt hij aan met sekspiltjes. Hier staat één Vibrating Egg. Vakje 6. Oh, prachtig zeg. Oh, kijk nou, mooi, een wolkje. Ja, erg christelijk zijn de meeste kalenders dus al lang niet meer. Het weer vanavond en vannacht koelt het op veel plekken af tot net onder nul. Morgen bewolkt, alleen in het noorden een beetje zon en er staat een stevige wind. En het is koud met maximaal 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 from our ashes Witness fear when it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 was hij hier nog. Max Polman. Met een uh, wat, iets uh, wat stripped-down versie van dit nummer. En ik uh, zat het s'avonds nog eens een keer terug te luisteren. En ik denk, goddorie, wat is dit toch een uh, lekkere song Uit 2021, dat dan uh, weer wel. Redless Traveled. Welkom bij deze Alternative FM. Geen live muziek uh, vanavond, uh, mensen. Maar wel telefonische interviews. Die komen onder meer van Elenne uh, met een nieuwe single, uh, die gaan we straks uh, bellen. Uh, de single heet uh, overigens Regen. In het tweede uur uh, ook uh, Nederlandstalig werk, maar dan is het wat meer hiphop gerelateerd. En die is ook van een beetje een bekende, want uh, Rens Weidenbos was hier ooit uh, te gast samen met Crazy. Maar diezelfde Rens Weidenbos is nu weer met twee anderen in de zee gegaan. En dat heet Rens, Jair en Ome Unkle. En dat gebeurt in uur nummer twee. Dan gaan we het hebben over de staart van de draak. En in de derde uur gaan we praten met Sophie van Hasselt. Want uh, vandaag uh, was het zover. Zij heeft haar uh, videoclip gereleased. Why care En die komt ook van een EP... die ze um, eerder deze week... nee, zeg ik vorige week... heeft uitgebracht. Dus dat uh, staat er een beetje op stapel. En uh, we komen nog een beetje terug... op een aantal nummers... Uh, die nog een beetje de extra aandacht uh, verdienen. Zoals bijvoorbeeld deze van Lilith Merlo and burn your bridges. To see you burn your bridges I used to see a stitches Keeping my heart together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 be unbothered by showing your true colors. Did I make it easy for you to leave me? But my tears, they don't Voluit heet hij Jelle in Bos. Denk niet aan dat uh, hele mooie natuurmonument ergens uh, in de buurt van de Eerbeek. Want daar uh, zit het. Volgens mijn topografische kennis. Maar hij uh, maakt maatschappij kritische in die. En uh, dit is de laatste single die hij heeft uh, uitgebracht. In het donker heet hij. En hij heeft dat uh, gedaan in het paard. Uh, die heeft die, uh, daar heeft hij de videoclip opgenomen. En er is ook uh, nog een EP van hem. En dat uh, heet De Populist. Nou, daar hoor je duidelijk aan af. Uh, wat, uh, hoe en hij denkt over de maatschappij. Uh, je moet het maar eens uh, beluisteren. Maar goed, uh, hij heeft ook een eigen website. Jelle in Bos uh, is zijn volledige naam. Maar onder de naam In Bos heeft hij deze single uitgebracht in het donker. Is ook alweer een week of drie uh, geleden uitgebracht. Daarvoor hoorde je trouwens Lilith Merlo en Burnion Bridges. Dan... ...toegekomen aan iemand die haar studie in het buitenland heeft uh, gevolgd... ...namelijk aan een uh, Royal Conservatorium in Edinburgh. Daar heeft zij gezeten. En ze komt ook daadwerkelijk hier uit de buurt... Uh, ...want ze heet uh, voluit Pien van Megen. ...en zij brengt haar muziek uit onder de naam Pien. Dat zijn er meer, want er is ook nog een P-Y-N. Dat is Pien Breusma, maar dat is weer totaal iets anders... Zij maakt uh, haast een beetje country met folk-invloeden. En ik zou bijna zeggen, je moet het zelf maar even beluisteren. De EP is deze week uitgekomen en die heet 3.0. En een van die nummers, eigenlijk best wel een groeibouillantje... is dit tweede nummer op uh, de EP Mascara Tears. It's time for... not sleepy. Replay the scenes in my head. I know it's not a I that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 Why would I lie, why would I lie? I am, I am, I am I am, I am, I am A disappearing hue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 De zielen van een ja, filosofische poëet die ook nog muziek maakte en vrijwillig verdwenen is. En op een gegeven moment ergens dood is aangetroffen in een een of andere uitlopen van een rivier in de buurt van Parijs. Waar ook heel veel kunstenaars zijn geweest, waaronder Vincent van Gogh. En als je dit dan zo hoort, dan zie je hem ook echt uh, lopen door de straten van Parijs. En wellicht dat hij besloten had om daar ergens onder een brug te gaan slaven. Of zich daarbij uh, op te houden. En vervolgens is hij waarschijnlijk ongelukkig aan zijn einde gekomen. Dat is een beetje uh, het idee wat ik daarbij bij, bij krijg. Um, Francis Alban Blake uh, is trouwens met, uh, met dit nummer... Uh, want het is uitgevoerd door Frank Bond... Um, is wel totaal iets anders dan we wat, uh, wat uh, voor van hem gewend zijn geweest. Want uh, daar zat het ontstemde harmonium in. Maar dit keer is het alleen een akoestische gitaar, onder andere waar um, het een en ander op te horen is. Muzikaal gezien. En het is de opmaat naar een EP die volgend jaar gaat komen. Spels heet die EP. En dat is de zware zang van. Francis Alban Blake. En bovendien, als we het dan toch over die Francis Alban Blake hebben... de bedoeling is dat uh, hij ook uh, hier komt spelen. Frank Bond dan, wel te verstaan. En daarin uh, zullen een aantal nummers van deze Francis Alban Blake... nog voorbij gaan komen. Dus dat uh, is vanaf het komende jaar het geval. Nu hebben we nog uh, iets uh, te verhapstukken. Want het is namelijk uh, op weg naar het telefonisch interview... Een, een nummer wat uh, van de zomer al uit is gekomen. En het, uh, ik moet dan toch denken aan een beetje aan die zomer. Maar daar is het nummer ook wel naar. Het is Nederlandstalig. Uh, zij heet voluit Elena Hakkaard. En kortweg onder de naam Elena brengt ze haar materiaal uit. Uh, morgen gaat er een uh, nieuwe single. En dat is ook de reden waarom we haar gaan bellen. En dit is nog die oude single uit de zomer van 2022. Duinen.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 Alle nummers voor het jaar 2022 en deze komt daar zeker voor in aanmerking is uh, dus niet zomaar, want uh, ik heb altijd dan een mooie aanleiding om iets uh, te draaien als ik ook iemand telefonisch in de uitzending haal. Elene met de duinen en ik heb haar ook aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, um, ik, ik zei al in het voorgesprekje, um, het, het is uh, zo'n wonderschone single. Maar ik denk dat hij uh, bij, bij, bij, bij een hoop zandvoorters best wel aanslaat. Omdat we natuurlijk ook een dorp zijn wat midden in die duinen ligt. Ja, ja, ja, ja. ja. ja dat is heel fijn om te horen. Ik hoop dat, het, uh, ja. dat de muziek dat kan doen. Ja. Um, even over uh, deze song, want uh, heb jij zelf iets met deze streek? Nou, nee, eigenlijk, uh, ik kom niet uit de buurt van, van die streek, of, uh, ik kom zelf uit Wees, dat is in de buurt van Amsterdam, yeah. maar ik ben gewoon heel graag uh, aan het strand, misschien juist omdat ik best wel vanuit de stad kom en, en dat soort dingen, dus ik ga gewoon heel graag uh, uh, naar de zee en naar de duinen om, om daar gewoon tot rust te komen, <laughs> dat is echt zo een heel fijn plekje voor mij, dus... Yeah. Daar, daarom is dit liedje ook ontstaan. Ja, uh, wat, wat, wat deed je dan? Was je, liep je over het strand op dat moment? En uh, zag je die duinen ergens achter je? Uh, want uh, want um, die clip, ook daar hè? Want je hebt ook een clip uh, gemaakt. Waar is die, waar is die uh, geschoten? Bij Bloemendaal. Toch? Dus daar uh, ergens? Ja, ah. ja, ja, ja ja we zijn daarheen gegaan. Uh, en daar wilden we heel graag de koffer uitmaken. En... Um, toen was ik daar met een, een snif meisje zij, zij maakte ook veel films en zij is grafisch ontwerper. Mm. En toen hebben we ook besloten om daar ook gewoon beelden te schieten. Uh, dat was eigenlijk helemaal niet het eerste plan, het was echt puur nee. voor de cover art. Maar toen waren we daar en het was gewoon een hele mooie dag. En toen hadden we zoiets, ja, dat, dat, dat, die beelden passen er gewoon heel goed bij. Yeah. Dus uh, ja, toen hebben we die ook gemaakt. Ja. Um, je zei al, maar waar is het liedje dan eigenlijk ontstaan? Want het, uh, was dat ook hier? Of was dat ook hier in de buurt? Uh, dat je hier rondliep en dat je denkt, goh, daar kan ik best wel een nou, leuke zong over maken. Het is niet per se op het strand ontstaan, maar het is wel op een dag ontstaan dat ik naar het strand ben geweest... Mm. Uh, en toen um, toen was ik thuis en toen toen pakte ik gewoon mijn gitaar en toen zat ik een beetje achter de piano en toen kwam dat er heel erg uit mm. <laughs> en en dus zo. Het is wel ontstaan vanuit vanuit de duinen, hm. maar niet op de duinen zelf. Nee, oké, okay, oké. Okay. Maar, maar nou, ja, daar kan me wel iets uh, bij voorstellen. Uh, jij bent niet de enige overigens die ergens in de buurt van Amsterdam... vorige week hadden we hier Max Palman... en die komt hier ook uh, regelmatig uh, gewoon uh, deze kant op... Uh, de, omdat hij het gewoon prettig uh, vindt. Maar hij is ook watersportliefhebber. Uh, maar jij hebt dat dus ook. Jij uh, wil gewoon graag dan eventjes lekker door de duin heen schuifelen... of wat dan ook, of uh, een beetje over het strand heen uh, lopen. Ja, of daar gewoon zitten en gewoon of naar muziek luisteren of, of gewoon zitten en gewoon luisteren naar het geluid ja. van, van de zee en van de duinen zelf. Ja, want het is niet het enige wat je doet, hè? Want je doet nog veel meer. Eh, ja, <laughs> ja. Ja, wat ja. doe je dan uh, naast uh, het maken van muziek? Um, ik speel ook veel in, uh, in theatervoorstellingen. Ja. Um, dus ik studeer zelf kleinkunst, nu in mijn laatste jaar, dus daar doe ik echt een combinatie van muziek en theater, uh, en ja, ik hou daar heel erg van om die combinatie te maken, omdat het voor mij ook best wel dicht bij elkaar kan liggen, uh -huh. um, en uh, dus ik speel nu in een voorstelling in Antwerpen of die gaat over twee weken in première, maar daar zijn we nu vol voor aan het interpreteren, uh -huh. um, Venus in Libra van Toneelhuis, um, en die gaan we daarna ook toeren, uh, dus dat is heel leuk, maar ik vind de combinatie gewoon heel fijn van, in het theater is het toch meer een personage en bij mijn eigen muziek is het wel gewoon echt mijn eigen muziek en, en mijn verhaal of in ieder geval dingen die mij inspireren. Ja. Uh, en die combinatie vind ik heel tof. Ja, want uh, in aanloop naar dit uh, gesprek, want het uh, zou bijna niet doorgaan, uh, was je ook al met, uh, met, uh, met dingen bezig, met repetities en dat soort zaken. Had dat daarmee te maken? Ja? Ja. Ja, dat was. ja. De Repetitie zou eigenlijk tot later zijn. Maar die is, uh, is iets vervroegd. Dus we waren om vijf uur klaar. Ach. Dus dan kon ik uh, even bellen. Ja. ja, nou ja goed. Dat ziet heel goed uit. Ja, nou ja dus, uh, komt, uh, uh, we hebben dan een beetje... Een, in blokken werken wij dan weer. Dus het kwam ons ook weer heel goed uit. Um, goed, ja. uh, dat, uh, dat is uh, het uh, verhaal met wat je doet en duinen. Dat hebben we uh, nu gehad. Um, dan die nieuwe single. Want die komt morgen uit. Ja die komt uh, vanavond om twaalf uur, dus ja, morgen ja. komt die uh, uit regen. Ja, wat, wat, uh, uh, ja, dan, ik heb hem een beetje al uh, stiekem voor zitten luisteren en het is ook leuk als we hem uh, straks kunnen laten horen als een van de ja. eerste. Um, ja, het is als wat, wat, allereerste zelfs. Wat zeg je? Als allereerste. Nou ja, dat, ja, ja. <laughs> Dat is, dat is vaak als we een beetje de, de, de muzikanten een beetje lief aankijken. Van joh, we even niet zo flauw. We hebben nog zo'n programma wat, wat we op donderdagavond doen. Kunnen we hem ja. vast al uh, draaien? Nou, jij bent ook niet zo moeilijk. Dus, uh, ja, het, is dat... ook een, het is ook een eer, natuurlijk, dat we niet <laughs> willen draaien. Ja, nou, dat is wel heel fijn. Dus, dus uh, voor beide kanten. Ja. Um, even over regen. Want uh, ja, we, we zitten ook een beetje in een periode... dat we nogal met uh, grijzere luchten te maken hebben. En kou ja. en dat soort zaken. Ja. Ja. Maar daar heeft ja, het niets het is... mee te maken, of wel? Nou ja, het zit er natuurlijk wel in. Maar het staat voor mij is het meer symbolisch. Uh, waar het liedje voor mij heel erg over gaat... is um, dat ik soms best wel een druk voel. Dat je heel erg moet weten wie je bent... wat je wilt doen. Huh. Uh, en, en, en hoe je toekomst eruit ziet. En, en dat je daar constant mee bezig moet zijn. Terwijl heel vaak heb ik ook echt zoiets van... ik weet het allemaal niet zo goed. En ik weet nog niet natuurlijk uh, uh, weet ik wel een beetje wat ik wil, maar weet ik dat heel vaak op momenten ook niet zo heel goed of niet concreet of is het meer een gevoel. Hm? En voor mij staat de regen heel erg voor, voor, voor iets wat een beetje vervaagt. Op het moment dat het heel erg regent of alles is grijs, dan is de wereld altijd iets vervaagder dan als de zon schijnt en het is allemaal mooi. Uh, dus voor mij is, is die regen meer een soort symboliek voor dat allemaal nog even niet zo goed weten... of dat alles een beetje vervaagt... van wat je wil, wie je bent... of uh, dat. Dus da mm. daar gaat het nu maar heel erg over. Ja, um, je zei net ook van... Hè, op het theater kan je bijvoorbeeld... in een personage kruipen, maar als jij zelf ja. je muziek maakt... dan lijkt het dus alsof je je... heel kwetsbaar op, op stelt... en je helemaal openstelt, denk ik... ten opzichte van het publiek. Klopt dat ook? Ja, ja dat is ook wel. Ik denk dat alles wat ik maak in mijn muziek... Uh, dat is wel op een manier... Dat komt uit mij. Dus het is op een manier mijn verhaal. Terwijl in een, in een, in een theater, theatervoorstelling is het natuurlijk toch ook wel persoonlijk. Maar toch op een andere manier. Want je speelt mm. een personage. Dus het is, je kan ook een, een, iemand spelen die heel ver van je afwicht. Mm. Terwijl op het moment dat ik mijn eigen muziek maak. Of, of optreed met mijn eigen muziek. Yeah. Dan is het wel echt... Ik die mijn verhaal vertelt door middel van muziek. Yeah. Dus ja... Um, goed, voordat we hem gaan draaien... ...waar kunnen ze je vinden op het wereldwijde web? <laughs> uh, onder mijn eigen naam, Elena. Ja. Uh, E-L-A-I-N-E. <laughs> en um, op mijn social media, dus op mijn Instagram en Facebook... ...deel ik altijd als er nieuwe nummers ko uh, komen... ...of als we gaan optreden. Hmm. En ook, uh, want Regen is de laatste single van een volledige EP. Die zal begin volgend jaar komen. Uh, dus daar deel ik dan alles... Uh, op zodat je daarvan op de hoogte kan blijven. Heel goed. We gaan hem uh, hier uh, ja. laten horen. Hier is Elen met regen. De regen in de straten. De lichten van jouw kamer. Ik door het graal, ik voel me elke dag verdwalen. De avondzon verdwijnt en alle kleur vergrijst. En ik trek en duw omarm, ik vrees en schreeuw, ik helverlangen, laat los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 stand The sky won't open up And I'm still closed off. I'm standing in Nobody's land Oh The rain on my cheeks Close to the feelings Of the days I share for you Over and over again But I'm still Keep racing, maybe I'll run my shade and I'll forget how heavy it weighs Cause I can't go back again to take the chance. I know that we have missed. Ground. Ground. Het verhaal over een toxische relatie werd bezongen door Joost Lamers. De oorspronkelijke versie klinkt. Iets anders als deze ballad, want hij heeft er echt een, een ballad van gemaakt en ook een akoestische ballad. Eigenlijk, never feels real. Er zit ook iets metaforisch in deze single over de regen die over de wangen heen loopt. Ja, het, het is echt wonderschoon. Allemaal wat de laatste tijd eigenlijk op, op het bordje ligt van schuine streep 3 voor 12 Noord-Holland en uh, Alternative FM. Want uh, het gaat bijna hand in hand in dat opzicht. Je moet ook morgen maar weer eens hopelijk kijken bij 3 voor 12 Noord-Holland aan de nieuwe releases. Want ik ben geloof ik de chef van die nieuwe releases. Maar goed, als ik erbij kan. Want de laatste dagen heb ik iets met websites. Er wordt gewoon toegang ontzegd. Omdat ik op een een of andere zwarte lijst terecht ben gekomen. Ja, dat kan ook niet anders. Met een piratenverleden. Daarvoor hoorde je trouwens Helene met regen. En misschien dat zij ook hier binnenkort ook te bewonderen is. En dat zal dan waarschijnlijk allemaal in het nieuwe jaar zijn. Want dan komen er weer een stoot mensen langs die weer zin hebben om te gaan spelen. December is wat dat betreft een beetje een slappe maand. Met uitzondering dan van die 22 december. Maar daar hoor je straks nog meer over. Afgelopen zaterdag zat ik naar het programma van Podium 107.1 te luisteren van collega Maarten Verduin met een compleet team erachter. Want hij doet het niet alleen. En daar was Marlo Vrins te horen. En ik uh, bedoel, daar ga ik er altijd voor zitten. En daarvoor zat ook nog Tobias Bader. En uh, ja, daar heb ik ook nog mee zitten praten via de, de lijnen van de sociale media. En die uh, wil ook binnenkort weer bij ons uh, nog langskomen. Dus wat uh, uh, het allemaal niet losmaakt. En uh, Maarten Verduin is eigenlijk uh, ongewild een beetje een soort van uh, boodschapper geworden in dit hele verhaal. Maar uh, Marlouw Vriens die was daar afgelopen zaterdag uh, te gast... en die liet iets horen weer van haar EP die ze heeft uitgebracht. Uh, en dit is het titelnummer Begin of Begin. Since we're standing in Ja, uh, wat moet je er eigenlijk over zeggen? Want dit komt ook uit Volendam. En dit is Jacob D. Edward. Um, en dat was uh, afgelopen maandag ook wel een beetje hilarisch. Want dan uh, zit je op een gegeven moment uh, ook weer bij je collega's in Volendam uh, te luisteren. Of hoe dan ook. En dan zeg je... Goh, ik zit uh, ook eventjes uh, voorafgaand aan dat uur nog even naar uh, onze eigen herhalingen uh, te luisteren. En dan schakel ik even moeiteloos door naar de vrienden Kees Meijsen en Roy de Smet om uh, daar te horen wat ze, wat ze aan het doen zijn. En dan hoor ik ineens ook een opgenomen interview, tenminste dat uh, was op dat moment live. Uh, het uh, gesprek wat ik had met Jacob D. Edward en prompt in dat uh, programma komt het dan uh, als een van de eerste komt het ook nog uh, voorbij met La Belle Dame. Ik geloof dat hij het ook hier live ten gehore heeft uh, gebracht. Uh, en als hij het uh, niet alleen hier heeft gedaan, dan heeft hij het ook wel bij de eerder genoemde vrienden daar gedaan. Goed, we gaan op naar het uh, nieuws van 8 uur. En zij gaat uh, in februari From Silence uitbrengen. En zij is de dochter van Thijs van Leer. Die kennen we nog van Focus. Maar zij zelf is van Kraak en smaak, Want daar was zij de frontvrouw van. Berenice van Leer. En Turn the World Around.